Ik zei dat ik heb een uh, stuk cursus. Dus, uh, oh ja, uh, nou, dat is dan weer iets minder. Ja, maakt niet uit. Maar goed, oké. Okay, De ja. ontwikkeling is ook wel niet wel onbelangrijk.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 Het is nog steeds onduidelijk of er op het station in Den Bosch een explosief is gevonden. Een woordvoerster van de NS zei vanochtend om 9 uur dat er in een Intercity een explosief werd gevonden. Maar de politie zegt dat er tot nu toe niets is gevonden. Die zegt dat er nog wordt gezocht. De luchtmacht vloog daarvoor een speciale hond in die nu de trein in het station doorzoekt. Vanochtend zagen passagiers een verdachte man in de Intercity van Roosendaal naar Zwolle. Hij droeg een wit gewaad met eroverheen een groene jas. De man riep dat hij een bom zou laten ontploffen. Ook zou hij toespelingen hebben gemaakt op de aanslagen van 11 september 2001. De passagiers waarschuwden NS-medewerkers die de man aanhielden en overdroegen aan de politie. Station en omliggende kantoorpanden, winkels en appartementen zijn ontruimd. Het treinverkeer van en naar Den Bosch ligt voorlopig stil. De afgelopen zeven maanden is ruim 60.000 keer gebruik gemaakt van de sloopregeling voor oude auto's. Het ministerie van Vrom heeft onderzocht of de regels goed worden nageleefd. Volgens het ministerie is er slechts incidenteel misbruik van gemaakt. Bezitters van oude auto's krijgen 750 tot 1000 euro als ze hun auto inruilen voor een nieuw model. De sloopregeling duurt tot eind dit jaar, maar stopt eerder als het beschikbare bedrag van 85 miljoen euro op is.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 my head. A sock hop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 Don't make me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 Light is on. a falling star I wish I didn't wish so hard Maybe I wish of love apart How could an angel break my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 Bye.